Katrien Straatman met het NOS-journaal. Oekraïne zou zo'n 30 raketten hebben afgevuurd op een Russische basis... in de Zuid-Oekraïnse stad Melitopol, die onder controle staat van de Russen. Heeft de burgemeester, althans bekendgemaakt, zelf is hij niet meer in de stad. Het Russische persbureau RIA bevestigt dat er Oekraïnse luchtaanvallen zijn geweest... in de buurt van de luchthaven van Melitopol. En Rusland zegt dat het de strategisch belangrijke stad Lysychansk heeft ingenomen. Op beelden van Russische media is te zien dat troepen door de straten paraderen. Oekraïne spreekt het bericht tegen, maar zegt wel dat de troepen in de stad in Lugansk zwaar onder vuur liggen. In Waalwijk zijn bij een woningbrand vannacht drie mensen gewond geraakt. Eén appartement is volledig uitgebrand, een andere liep grote schade op. Het hele complex met acht woningen moest worden ontruimd. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, hoe ze naartoe zijn is niet bekend. Vier andere bewoners werden ter plekke behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De oorzaak van de brand in Waalwijk is nog niet duidelijk. In Delft is een man overleden na een steekpartij. Het slachtoffer werd rond middernacht gevonden op straat, maar eerste hulp kwam te laat. De politie heeft... een een woning een verdachte aangehouden. Duizenden inwoners van Sydney hebben de opdracht gekregen... om hun huis te verlaten, uit vrees voor overstromingen. De grootste stad van Australië kampt al dagen met hevige regenval... die nog tot zeker maandag duurt. Op sommige plekken viel in een paar uur tijd meer regen dan in een hele maand. Het gebied werd in maart ook al getroffen door overstromingen. Toen kwamen in het oosten van Australië tientallen mensen om het leven. Duizenden huizen werden onbewoonbaar. Het weer er nog in ons land. In het noorden kans op een enkele bui. Vanmiddag kunnen daar pittige exemplaren tussen zitten met kans op onweer. In de rest van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Er staat een matige westenwind en het wordt tussen de 19 en 24 graden. Morgen ontstaan er weer snel stapelwolken met landinwaarts een enkele bui... met min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Goedemorgen, luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario van en en iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd, de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we er ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek is beschikbaar gesteld op kortdraaien. Nou Daar bedank ik hem hartelijk voor. Elke week komt u weer een hele bak vol met plaatjes brengen, en dan zoeken we weer een paar leuke plaatjes voor u uit. En zo opening horen u natuurlijk onze herkeringsmelodie. die was van Louis David met nog wat oud. In opname 19. 28. Het komen nu een reis terug in de tijd. aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar een mooie oud-colonstaal van Witt. Onderweg zometeen Bob Scholten. Het nummer uit 1936. Brengt eens een zonnetje. Maar eerst de Andreas. Nee, Adrianus heet hij. Zo is hij geboren. Adrianus Marinus. Roepnaam uh, Adrie Kivon. Geboren in Rotterdam op 20 februari 1947. Is een Nederlandse komiek, revueartist. Artiest, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker. En het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017 ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkscomic. Hebben we het over van vandaag? En dan vanaf het begin van zijn carrière. Dan van Duin Single de de Tamme Boerenzoon. Het was in 1974. Willempie, 76. Ik heb hele grote bloemkolen. Het was 1979. En ik heb een plaat uitgekozen. Komt in 1983. Maar ik vond het wel heel toepasselijk voor het weer in deze tijd. Tijd. Het is zomer, ook in Zandvoort. André van Duin met Als de Zon Schijnt. Als die aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt uit zijn winterslaap, door die mooie rode koperen kraap. Want ik zeg niet van kwaad bewust, alle nare wordt uitgeblust. O, oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt en de allervrochtigste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. O, oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt. Heel de wereld.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 Oh wat is het leven fijn als de zon schijnt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 zo nu en dan hun liefste wensen, het spreekwoord zegt wie goed doet goed ontmoet. En heb je niets te schenken, heb je nog geld nog goed, kan je wild dat bedenken, Troost brengen waar het moet, mooie gedachten daden brengen ook zonneschijn.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 Brengen ze een zonnetje onder de mensen? Een blij gezicht te zien, ja, dat doet je goed. Vervul zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed om te moed. U hoort de muziek van Bob Scholte. Een opname uit 1936 met Breng eens een zonnetje. En de volgende artiest is Lodewijk. Ferdinand Diebe geboren in Den Haag op 19 april 19 euh, nee op 19 april 1890 moet ik zeggen niet 1990 maar 1890 en overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959 beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandy Nederlandse zanger en in die in de periode tussen de beide wereldoorlogen een van de populairste artiesten van Nederland was en u hoort hem nu Lou Bandy met zoek de zon op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 Kijken naar de komst van het paard. In een reetje In een reetje vliegen. In een reetje Helemaal naar vliegen. Ja, dat was Zonneveld en de Kornuiten met de In een rijtuigie. Daarvoor hoorde u uh, Wim Sonnenveld uh, met Het Dorp. En de volgende artiest is uh, een Nederlandse zanger van het levenslied. We hebben het over Johannes Peters van Iersel, Geboren in Waspik op 21 februari 1924. En overleden in Kaatsheuvel op 17 maart 2013. We hebben het over uh, Jantje Koopmans. Zoals je uh, als artiest heette. Hij had zijn bekendheid voornamelijk te danken aan de hit Rode Rozen uit 1984. En enkele andere bekende nummers van Koopmans waren de eerste kus. Die mooie ogen, de oude melodietjes. Het Dorpscafé, ik wil een baan en ik draai voor een niet Jantje Koopmans met Laat het zonnetje schijnen! Ik reed het leven zoals het valt en voor en tegen spoed Maar één ding hou ik altijd vast, dat is een blij Je kan zo donker toch niet zijn, eens dan wordt het licht Plots alleen, daar is de zon, het is een blij gezicht De lange winter weer voorbij de mensen blij, laten zonnetjes scheiden schijnen, elke dag. Door een goed humeur en een blije lach. Dan neem al je zorgen mee, naar een eiland over zee. Je voelt je dan weer happy, je voelt je weer oké. Okay, laat zonnetjes zonnetje schijnen, elke dag. is the veel plezier daar met z'n tweeën De tijd ging nog voorbij, veel te snel moest ik weer gaan Gelukkig heeft hij mij naar huis gereden Oh oh oh, en ik kocht zie ik je weer Oh oh oh, toen zei ik, al was het duizend keer Jij bent het zonnetje in mijn leven Jij bent het frisje dat ja, al mijn liefde wil ik van je geven Ik ben zo blij dat jij mijn vriendje bent Jij bent het zonnetje in mijn leven Jij bent het regenbuik je Ik hoor er niet meer bij gevoel van zou er nog wel iemand van me houdt. Je voelt je niet zo blij Ik Ga al eens pootje baaien in Zandvoort Pootje baaien in Zandvoort Met je voeten in zee De golven brengen je rust en je problemen die nemen ze mee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 en koffie gaat mee Nu de trein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 naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Het leek al zomer Toch was het pas Eind mei Zo'n dag waarvan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 so young enough. and very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 ...in de programma's met het Nederlands-Indische personage Tante Lien... ...in de late, late Lien-show. En u hoort er nu Wieteke van Dort met het toepasselijk oud-Hollands-nummer... ...het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon. Het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon. Het vogeltje zingt op heldere toon. Het windje suist zo zacht, ja, het zingt met ons mee. In de weide daar telt het jolige vee. Rustig klinkt mijn lied, wie zingt met mij mee? Het zonnetje schijnt zo heerlijk schoon. Zoveel gezien, zo helder Zing met mij mee Wanneer het lekker weer is De natuur in blijde lach Al pas is strooien goed En moe haar voor de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 We're oh.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 Is lekker weer. Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. Dat lijkt me geen gek idee. Zo'n dagje Zandvoort aan zee. Ik laat me vandaag een keertje openbaar vervoeren.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 de trein is voor. voor. man in dat da's en ellende. Ik breek zo wat mijn nek over de troep, wat een bende. Een kind begint te kruisen, moet je, moet jij zetten. Ga dan met één vinger op zijn broek staan wijzen. Ergens in een hoek begint het zachtjes te roken. Waarschijnlijk heeft er iemand een sigaar op gestoken, Is net een dwaze film, nee dat is voor film. Ik licht op de bij mijn eigen in de tuin. En kwel in de eerste trein naar Zandvoort. Oh, dit doe ik nooit meer. Voor mij geen volgende keer. Ik blijf voortaan thuis. Lekker zitten bij de radio. En de eerste trein naar Zandvoort, die krijg je van mijn cadeau. Oh, jololololo. En de eerste trein naar Zandvoort, die krijg je van mijn cadeau. Ja, dat was Willem Duin met Ik neem de eerste trein naar Zandvoort. En daarvoor hoorde u uh, Zandvoort Potpoering met We gaan naar Zandvoort al bij de zee. Weer vandaag. Het is vandaag... Uh, ja, mooi weer. Warme temperatuur. Alleen, uh, ja, een beetje wolkjes af en toe. En de komende dagen zijn er opklaringen. En het blijft zo goed als droog in zandvoort. Overdag wordt het ongeveer 18 graden. En s'nachts blijft de temperatuur... rond de 14 graden. De wind waait uit het westen... en is matig. Windkracht 4. En de komende dagen gewoon... Uh, ja, 70 zon. Tot en met woensdag. van een woensdag... Uh, eventjes uh, 40 En dan 50. En dan gaan we langzaam weer omhoog bij de temperaturen. Die schommelen zo tussen de... Nee, tussen de 14 en de 19 graden deze week. En volgende week zaterdag schieten we weer omhoog richting de 20 graden. hem Zandvoort, lokaal omroep uit Badplaats van Zandvoort. We gaan door met de Pasadena Dream Band. We hebben jaren geleden, echt ja, ja, jaar, heel lang geleden... toen ik nog een klein jongetje was, een nummer gemaakt. Zandvoort, hé, hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. MUZIEK No Meteen, mijn lieve schat, of je al gezelschap had. Je lachte vrolijk en ik liep toen met je mee. Zand voortaan de zee De hemel was zo stralend blauw Toen je zei ik hou van jou Het was een tijd van geluk met Zandvoort aan Zee, een hele oude gouden klassieker. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het programma gemist heeft of een stukje gemist heeft... iedere zaterdag tussen 1 en 2 s middag wordt het programma nogmaals herhaald. Uiteraard, ik ben er volgende week zondag weer vanaf 9 uur... hier op de lokale omgeving van Zandvoort in de vroege ochtend... koffie met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Een reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En uiteraard bedankt nog eventjes, score Laaier... voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Ik laat u met al. André Gerardus, roepnaam André Hazes, geboren in Amsterdam, 30 juli 1951 overleden in Woerden op 23 september 2004. Ja, ik hoef er weinig over te vertellen. De Nederlandse volkszang die vanaf de late jaren 70 mega populair was met zijn eigen tijdse vorm van het levenslied en de tegenwoordige zonen. Doet het ook? Die doet het iets anders, maar die doet het ook, uh, ja, behoorlijk goed. Laat de tijd wat minder. Een beetje persoonlijke problemen maar. Het zit in uw familie, hè. André Hazes, je wordt er met zomer. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En misschien tot ziens...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 before.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 Als het zonnetje weer lag, krijgen we de kriebel in ons bloed. Het lak aan werken, willen ons versterken, Britse zeewind is daarvoor zo. Vragen Amsterdam maar waar die heen hij heen gaat, hij antwoordt met een land dat gemaakt. Ik wil alleen naar zand voor, zand voor het bij de zee.